Dankjewel, Rik Zaal. Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij De Familie. Allereerst zullen de personages zichzelf aan u voorstellen... ...door middel van een kort signalement. Uh, Freek. Ja? Zou je jezelf even willen voorstellen? Ik ben Freek. Leraar maatschappijleer. Helaas tijdelijk even zonder werk, als gevolg van de... Zeg maar boventallige afvloeingsregelingen die momenteel van kracht zijn. Ik ben 39 jaar, gekleed in een lange zwarte broek. Een lichtgrijs overhemd. Waarover een donkergrijze trui met groenblauwe motieven. Ik draag op dit moment mijn haar half lang, liefst in een staartje. Ik woon hier in dit huis met mijn vrouw Claire. Claire? Ja, dat ben ik dus. Uh, Claire... Ik ben 42 jaar, waarvan al 19 in gemeenschap van goederen met hem hier. En ik ben 1,66 meter. 66. Ik weeg 58 kilo. Ik doe veel aan fitness en body shape. Low impact. Ik let een beetje op wat ik eet. Ik draag het liefst kleding in naturelle en aardetinten zoals nu. Want dat kleurt zo mooi bij mijn tint en mijn haar dat lang en koperkleurig is. En daar krijg ik ook regelmatig complimentjes over, dat is zeg echt maar. En verder zit ik hier in huis samen nog met Nancy. Een Duitse Nancy, die woont op kamers. Nancy? Um, ja, ik ben Nancy. Ik woon hier momenteel alweer vier jaar bij Freek en Claire, op een kamer. En zij hebben mij, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, in de tijd heel erg goed en liefdevol opgevangen toen ik in um, moeilijkheden zat. Ja. Ik ben uh, 26 jaar oud. Ik heb een hele leuke job. En ik ben 1,76 meter 76 lang en ik draag een rode laarzen op een zwart fluwele legging. ...en een um, zelfgehaakt um, rood, rood truitje met een boodhaal, zeg maar. En dan is er nog meneer Dingeman. Ja, mijn naam is Dingeman, oom Dingeman. Ik uh, breng vandaag een bezoekje aan mijn neef Freek hier. hè? lul anders? <laughs> ja, hoor. <laughs> nu het zinjallement. Wat zeg je, hoor? Signalement. zinjallement. Nou, praat eens maar man. Het gaan Oh, ja, ja, het signalement ja. Uh, ik ben dus oom Dingeman, Albertus Dingeman... Uh, wat zal ik zeggen? Ja, ik draag een grijs pak en uh, uh, ja, ik moet het toegeven dat het pak heeft betere tijden gekend. Verder, uh, nou ik ben 66 jaar, uh, geniet momenteel van een welverdiende pensioenregeling. Hij uh, blinken rechts zo wat aandeeltjes en zo. Zo, nou ja goed, zullen we zo dan maar beginnen, Jet? Ja, um, het is zondagmiddag, het is tien over twaalf. We zijn in de huiskamer van de familie. Nancy en Claire zijn niet thuis... En oom Dingeman is op bezoek. En Freek zit net met zijn moeder te bellen. Ja, natuurlijk heb ik dat gelezen. Schandalig. Ach, het zijn net mensen, hè. Dat heeft er niets mee te maken, nee. Nou, papa zei het al. Koning, keizer, admiraal, gebruiken ze allemaal. <lacht> Kunt u daar niet om lachen? Nou, ik wel. Wat? Gaan uw gedachten uit naar de moeder van de prins? Ja, dat is waar ook. Eerst die brandt en dan... Oh, u weet precies hoe zij zich nu voelt. Net als u. Ja, moeder. nou stelt u zich verschrikkelijk aan. Oké, oké, oké. Ik heb er geen idee van hoe een moeder zich in een dergelijke situatie voelt. Ja. Ja, die slag is u. Ja. Ik zei, die slag is u. Ja, en... Ja, en ik krijg al jaren iets voor mijn moederdag. Ik vind het heel normaal, ja. Heel emancipatorisch ook. Emancipatorisch ook. Nee. Kijk, als prins kun je wel het hele jaar bruggen openen... en met je neus vooraan in de Raad van State zitten. Maar daarmee kan het volk zich niet identificeren. Nee, het enige wat die prinsen van ons kunnen... is de maximum snelheid overschrijden. Dat vertel me toch niets. En dan zeggen ze nog dat ze nergens van weten. Is dat heel iets anders? Moederskindjes zijn het. Nee, dan wijlen prins Hendrik. Daar moesten ze zijn voorbeeld aan nemen. Daar staat u niets meer van bij. Nou, oké. Okay, uh, prins Bernard dan. Hoezo de moeite? Een paar miljoen. Vindt u niet de moeite? Nee, nee. Charles die stelt zich tenminste kwetsbaar op. Ja, dat meen ik. Nou, oké, okay, ik ben geen prins. Nee. Nee, hebt u allemaal niet verdiend. Ja, ja, van wie ik dat toch heb. Nee. nee, papa deed die dingen niet, weet u zeker? Om dingen, man? Ja, natuurlijk. Moeten om dingen, man? Di Ach, gut. Oh, draait papa zich in zijn graf om. Moeder, dat kan niet. Papa is gecremeerd. Nou, ga nou niet huilen. Nee, sorry. Nee, er is nergens voor nodig. Nee, ach, ik heb het u toch al duizend keer uitgelegd. Ik hou van Claire en ik ben verliefd op Nancy. Staat me netjes. Ja, zeker. Ja, helemaal tot uw dienst. Scheiden? Tussen tafel en bed? Ik doe niet anders. Nee, echt, moeder, het gaat nu allemaal heel harmonieus. Niets aan de hand. Ja, natuurlijk heb ik van de week weer gesolliciteerd. Ja. Nee, echt, iedere week gaat er een brief uit. Um, bij het maandblad vorsten. Ja. Nee, dat is, uh, dat is een, een maandblad over de monarchie. In al haar aspecten. Over de mensen, hoor je wel? De mensen vooral die waar ook ter wereld een monarchie gestalte geven... waarbij uiteraard ons eigen land de meeste aandacht krijgt. Nee, Forst is een bijzonder publiekstijdschrift. Het heeft een trouwe, enthousiaste lezerskring. Hoezo ben ik daar niet voor geschikt? En wat lacht u nou? Moeder! Ach, barst toch, mens! Zeg, nee, was dat je moeder? Dat was, dat was uw zuster. Zuster? Nou, nee, dat zuster, dat kun je voor mij betreft wel aflaten. Hè? Al een jaar of veertig praten we niet meer met elkaar. Nee, voor mij is het, als ik het heel, heel mooi wil zeggen, voor mij is het gewoon een mevrouw. Een mevrouw die ik nog zo'n beetje uit de vetten ken, meer niet. Nee, maar het blijft toch uw zuster? Ja, we hebben dezelfde vader, schijnt het. Hè? Maar om zo iemand nou meteen je zuster te noemen, nee. Ja, maar... Laten we er nou in godsnaam over ophouden. Ik ben eindelijk er een beetje aan gewend. Sterker nog, ik spreek er gewoon nooit meer. Dat meent u niet. Ik mag doodvallen als het niet zo is. Nou ja, niet meteen dan, hè. <laughs> maar hoe is die verwijdering, die kloof, zeg maar? Hoe is die gekomen? Ach ja, dat is een heel lang verhaal, jongen. Dat is... Uh, ach, beste neef. Ja, wat zal ik je zeggen? Ja, dat is min of meer het oude liedje, hè? Ik zou... Ja, hmm. Maar waar blijft jouw... Uh, um... Claire, bedoelt u? Ja, Claire, ja. Daar ben je toch ooit nog eens mee getrouwd? Als ik het goed heb. Ik heb in mijn leven voor mijn gevoel honderden van die partijen afgelopen. Stadhuis in, stadhuis uit. Ik heb een schoenendoos vol met al die malle kaartjes. De ene zogenaamd nog origineler dan de andere. En al die kaartjes zeggen weer dat er een paar gaan trouwen... omdat ze zoveel van elkaar houden. Nou, en voor de aardigheid controleer ik nog wel eens... of al die kaartjes nog wel kloppen. Bij ons klopt het nog steeds, al 19 jaar. Is dat al 19 Ja, negentien jaar met Claire. En waar zit ze nu dan? Ze is naar een of andere kerk. <laughs> Claire, Claire is naar de kerk? Godsamme. Is ze ziek? Ze had toch altijd lak aan God en gebod? En nu is ze naar de kerk? Ja, samen met Nancy. Nancy? Ja, Nancy is mijn vriendin. Eh, uh, ja, nou, even rustig. Nee, even rustig. <lacht> jouw vrouw is samen met jouw vriendin naar een of andere kerk? Ja, omdat ze... Claire en Nancy dus denken dat er nog iets meer is. Waar? Waar? Nou, later. Waar later? Wanneer later? Nou, als ze dood zijn bijvoorbeeld, dan moet er iets meer zijn, zeggen zij steeds maar. En, en dat vind jij goed? Nou, jij hoor. laat ze gaan. Nou, als zij denken dat er meer is... <laughs> nou, dan... oh, Samen. Dat zeggen ze bij de KRO ook. <laughs> en... Is er meer? Hoe bedoelt u? Nou, de, de, hebben ze al iets gevonden? Ze zijn nog steeds op zoek. God almachtig, ze zijn nog steeds op zoek. Heb je het nou ooit zo zout gevreten? Ze zijn nog steeds op zoek en jij lul, anders laat dat gewoon toe? Nou, we leven toch in oh, een... Oh ja, we leven in een vrije maatschappij. Ja. Leven en laten leven. Ja, natuurlijk, er maar even door. In het heilige land slaan ze elkaar de hersens in. Een paar honderd kilometer hier vandaan verkrachten ze moslimvrouwen... waar die blauwe helmen bij staan. En meneer hier heeft het over... Waar had je het eigenlijk over? Nou, dat we toch leven... Oh ja, in... we leven in een vrije maatschappij. Nou jongen, laat ik jou één ding zeggen. Die godsdienst, dat is het grote kwaad hier op deze aarde. Die godsdienst, dat is de oorzaak van alle ellende. Godsamme. Tussen twee haakjes is, is die, die, die, die, die, die... die Nancy... Uh... Nancy. Ja, die ja. Is dat nu die vrouw waar jij het ook mee houdt? Volgens je moeder dan? Volgens mijn moeder? En daarnet vertelde u dat hij nooit meer met mijn moeder, uw zuster zeg maar, sprak. Ach, nou ja, af en toe, en dat kun je toch ook moeilijk spreken noemen. Zij belt mij met de telefoon. En dan kun je niet zien wie de belt, dus dan neem je op omdat er wel ergens brand kan wezen, zo is het toch? Maar als ik dan hoor dat het je moeder is, dan zeg ik niks terug. U zegt niets terug? Hoeft niet. Het is toch een monoloog. Ik blijf bijvoorbeeld gewoon televisie kijken, want het mens dat lult maar door. En af en toe dan luister ik of het al klaar is. Nou, het kan best, omdat het altijd over hetzelfde heeft. Namelijk over jou en over mij. U bedoelt? Nou, heel simpel, jongen. Ik heb jou zogenaamd het slechte voorbeeld gegeven, zegt zij. Hoezo? Had u ook, zeg maar, een... Uh... Ja, ik was ook een zogenaamde bigamist. Omdat ik naast je tante toevallig ook kennis had aan de benedenbuurvrouw. Ja, het arme mens, dat was toevallig, hè, vroeg weduwe. En ik heb haar wat getroost, na de begrafenis. Nou, en omdat de benedenbuurvrouw toevallig jarenlang verdriet had, is er een en ander tot stand gekomen tussen de benedenbuurvrouw en jouw oom hier. Maar, ja, god, in wezen kon ik daar natuurlijk feitelijk niks aan doen. En tante? Ach, jongen, je tante, die wendde er wel aan, want die ging toch ook dood. Maar je moeder... Die heeft het me nooit vergeven. Dat mens dat lijkt niet alleen op een olifant, maar ze bezit ook nog het geheugen van zo'n beest. Stapel gek werd ik er op een gegeven moment van. Nou, en toen heb ik maar besloten om niet meer tegen haar terug te praten. Maar hoe zit dat nu met jou? Hè? Hè? Tja, nou, kom dan toch op, zeg. Laten we elkaar nog geen mietje noemen, nulhannes, godsamme. Ben jij nu ook een bigamist? Of speel je er Tja, nou, Sam, heb je nou niet meer tekst dan tja? Spreek vrijheid, jongen, ik ben je moeder niet. Al zegt zij dat ik haar broer ben. <laughs> de kwestie is dat ik... Ach, dat moet je hem toch eens horen. De kwestie is... Nou, wat is de kwestie, jongen? Ik vreek je niet op. Tegenover je zit je bloedeigen oom. Nou, doe nou. nou. Spuit nou eens op. Nou, in een nutshell. Ik hou van Claire en ik ben, zeg maar, verliefd op Nancy. Ja, nou, zo kan ik het ook 19 jaar uithouden. Ja, maar lang ken ik Nancy heus niet. Ik ken Nancy pas vier jaar. Oh ja, nee, dat verandert de zaak. Maar, ga verder. Nou, in een nutshell. In een nutshell. Noemen ze in jouw kringen dat niet een understatement? God alle machtig Hij houdt van zijn vrouw en is verliefd op... Uh, hoe heette die gelukkig ook alweer? Nancy, oom. Nancy, oom. Lulhannes, dan is er toch helemaal niks aan de hand? <lacht> Mooie kan, kan een man het toch niet hebben? En verder. Wat verder? Nou, wat verder? Is er geen passie? Is er geen ellende? Geen slaande ruzie? Geen strijd? Geen omhoog spattend serviesgoed? Bloed aan de paal? Niet dat ik weet om. Kijk, Claire, hè, die... Uh... Ja? U neemt mij niet in de maling, hè? Oh nee, zeg. Nee, hoor. Nee, nee, nee, nee. O, mijn zin en al oor. Zeg het maar, mijn jongen. We hadden het over Claire. Nou, Claire dus heeft zich er gelegd Ze zegt dat ik het zelf maar moet uitzoeken. En daarbij pijnt ze er niet over om te vertrekken. Ze ziet Nancy meer als een grill. Als een verschijnsel. En ik moet, zoals ik al zei... Het zelf het... maar uitzoeken? Ja. Ja, dat is reuze modern van die Claire, jongen. Reuze modern. Ik kan het niet anders uit mijn bek krijgen. Godsamme, wat is dat vreselijk modern. En ze gaan ook nog samen naar de kerk? Ja, oom, ze gaan ook samen naar de kerk. Of beter, ze zijn op zoek. Vindt u dat nou gek, oom? Nee, dat vindt oom helemaal niet gek. Oom heeft anderhalve wereldoorlog meegemaakt. De watersnood, uh, Marlene Dietrich, Abe Lentstra, Plesman en de Nauw. De VPRO met puntjes, alles. En oom is nu op een punt dat hij niets, maar dan ook helemaal niets meer gek vindt. Meent u dat, hoor? Ja, dat vind ik, neef. In mijn tijd moest alles in het geniep. Toen je tante het van die benedenbuurvrouw vernam, moest alles heimelijk. En op die middag dat ze er toch achter was gekomen, god allemachtig, ik weet het nog als de dag van gisteren, ja. Toen stond ze met een mes achter de deur. Een mes? Ja, zo'n lel van een mes. Ze wilde alles bij me eraf snijden, Zo als ik hier sta. Ja, je tante was wat dat dan gaat een velle, een hele velle. Maar, ja, nee, was... nee, nee, nee, nee, ik weet wat je zeggen wilt. Tante was toch tot op de draad toe een mens. Zeker, dat was je tante. En gij zult niet doden, stond bij haar vrij hoog in het vaandel. Geen vlieg deed ze kwaad. En dat is knap lastig als je tegenover een abattoir woont, zoals wij, vooral in de zomer. Maar dreigen, dreigen dat ze alles van je af zou snijden, dat kon jouw tante als de beste. Zie jij die snee hier in mijn neus, jongen? Ja, hoor. Mooi, die heeft je tante me nagelaten. En dat bedoel ik nou met bloed aan de paal, neef. Tja, dat soort dingen hebben wij hier Nee, dat hebben jullie hier niet. Maar jullie is alles zeker zo liberaal. Ah, kijk eens aan, daar hebben we de dames. Kijk, heel mooi. Ah, wat een oh. verrassing. Oh, dingen man. Ach, lieve kleertjes. Zeg, nog een heel gelukkig nieuwjaar. Oh, hè? En Kijk uit mijn bril. En veel geluk, hoor. Heel veel geluk, meisje. Zo. En... Wie hebben we daar vervolgens? Dat is Nancy. Ja, Nancy woont hier op kamers. Dag, meneer. Uh, zeg maar dingenman hoor. Gewoon dingenman, want Freek, hier is een volle neef van mij. Ja, ja, Freek <laughs> heeft het niet van een vreemde, hè, Freek? Laten we het gezellig houden. Ja. Koffie? Uh, ja, graag. Um, ik denk dat ik maar even... Nee, jij blijft hier. Je hoort er helemaal bij. Maar misschien heeft ze nog iets te strijken of te verstellen, hè, Nen? Um, ja. Uh, Nancy, kind, blijf er gezellig bij. Ja, gezellig. Om, dames, wat drinken? Ja, we hebben nog wat oliebollen in de vriezer, hoor. Oh, eh, nee. Geef mij dan maar een whiskietje. Doe je mee, neef? Nee, neef, doet niet mee. Neef wordt namelijk een beetje agressief van een whiskietje. Omdat het namelijk nooit, never, nooit bij dat ene whiskietje blijft. Eentje, kleertje. Geentje, frikje. Alstublieft, meneer. Ah, dingelman, voor jou, schatje. Voor jou gewoon dingelman, hoor. Mag wel, dank je. Alsjeblieft, Freekje. Dank je. Nancy. Kijk, dat is nou het verschil. Wat de ene niet geeft, geeft de andere weer. <lacht> <Hey>. <lacht> nou, jongens. Proost, jongelij. Om dingen, man. Hij kan er niet tegen. En helemaal niet meer sinds hij geen les meer geeft. Dat heeft er niets mee te maken. En dat ik geen les meer kan geven, dat ligt aan de maatschappij. Dan had je maar geen maatschappijleer moeten geven. De drank heeft daar niks mee te maken. Oh, nee? Ga er maar eens luisteren bij dat glas. <lacht> Nou, wacht even, even rustig, jongelui. Het is zondag. Uh, zeg, vertel me nou eens wat er allemaal aan de hand is in dit huis, in het huis van mijn zuster. Hoe bedoelt u? Kleertje, hou je oude oom nu maar niet van de domme. Toen nou, zeg, daar hebben jullie toch al lang en breed over gehad. Maak mij wat wijs. Oom? Uh, Flik? Waar hebben wij het over gehad? Uh, ja, waar hebben we het over gehad... Um, ...over de nieuwe zenderindeling oh. op de radio. Ah, ja, inderdaad, ja. En, en over de toestand op de wegen. Oh, vaste prik, ja. De toestand op de wegen is ook heel zorgelijk, hè. Of we zouden het net gaan hebben over die Jumbo... ...die ze daar in Amerika willen gaan bouwen. Ja, ja, die nieuwe Jumbo... ...waar wel 600 passagiers in kunnen. En toen zei jij nog dat als die is verkeerd land... ...en dan vallen dooien, ...dan hebben we gelijk een half jaar lang... ...een aangepast programma op radio en televisie. Ja. <laughs> uh, en dan hebben wij eindelijk rust. Ja, en toen uh, kwamen jullie binnen... Verdomd, ja, ja, ja, toen kwamen jullie binnen. Oh, toen kwamen wij binnen. Tja, toen kwamen wij binnen. Dus, hè, nu is het tijd om eens haar fijn te vertellen hoe het hier in elkaar zit. Want Claire, je schoonmoeder zit er al meer dan een paar jaar over. Ach, dat uh, kan misschien toch wel een andere keer. Nee, een andere keer is volgend jaar, jongen. Ik kom hier eens per jaar en wel op de derde zondag van januari. Omdat ik de deur hier niet wil platlopen. Hè. Volgend jaar kan ik wel dood en begraven zijn. Nou, kom. Voor de draad ermee, zal ik maar zeggen. Kom op. Nee, jongen. Nou, begin eens. Tja, eh, ja, dat is al een mooi begin. Tja, eigenlijk is er in wezen niets aan de hand. Ik denk dat ik toch maar even naar boven kan. Jij blijft hier, we zijn geen kinderen meer. Ja, dat zeg ik ook altijd. Ja, dat zegt zij ook altijd. Ja, dat zeg ik ook altijd. <laughs> Noen ja, eigenlijk is het het zo. Nee, laat mij maar. Nee, nee, nee, nee, nee laat mij oh, maar. Samen. ik vreet jullie niet op. We zijn volwassen mensen en ik heb er als familielid recht op. Nou ja, recht. Ik wil gewoon weten hoe de vork in de steel zit. Tja. Nou, uh, goed. Nee, Toen Duitsland van Nederland verloor, dat was in 1988, meen ik. Met schitterende doelpunten van... we uh, eens kijken, van, was dat Koeman? Hij nee, is echt in de war, hè? Ja, laat hem maar. Het komt het allemaal door de drank. Ja, maar dat het, het zo, het zo erg zou ja, toeslaan. fantastisch doelpunt. Ja, je Marco van Basten. Ja, nou, nou ja, in ieder geval was het een beauty van een doelpunt. En toen deed die arme Nancy hier iets helemaal verkeerd. Ze juichte voor het Nederlandse doelpunt en riep, leven de koningin. Eerlijk waar, meer niet. Eerlijk waar, ik riep alleen maar, leven de koningin, toen de bal in dit toer zat. Alleen maar zo, met mijn armen omhoog. En toen is ze bedreigd. Gemolesteerd bijna. Eerlijk waar. Nou, spannend hè, oom. Oh, kind, ik hou het bijna niet meer. En toen heeft, en toen. En toen is ze Duitsland ontvlucht en bij ons ondergedoken. Ja. ja. Wekenlang heeft ze ondergedoken gezeten. De straat durfde ze niet op. Nee. Gewoon om een boodschap durfde ze niet meer. Ach, jongen toch. En ik mocht niet meer naar het voetballen kijken. Want er kwamen die vreselijke herinneringen weer terug. Voor haar? Heb jij niet meer naar het voetballen gekeken? Heel stiekem. Als ze sliep, als ze heel vast sliep, pikte ik nog wel eens de laatste minuten van een wedstrijdje mee. Maar met het geluid af. Wat een ellende. Nee, oom, de ellende komt nog. Claire. Jongen, ga nou rustig door. Vertel het maar aan je oom. Ik vond dat Nancy, zeg maar, weer als volwassen vrouw in de maatschappij moest staan. Zo ken ik je weer. Wilt u misschien nog iets drinken? Kraakmeisje, heel kraak een Freekje? Freekje, niet meer. Eentje. Geentje. Nancy moest dus leren als een volwassen vrouw in de maatschappij te staan. En ze maakte vorderingen. Ja. En, en hoe vindt u dat ze onze taal beheerst? Oh, uitstekend. Petje af, petje af. Zeg, Nancy. Zeg een scheveningen. Freek. <laughs> zeg een scheveningen, Nancy. Scheveningen. <laughs> ja, blijven Duitse headers, hè? Nou, uh, zo is het tussen Nancy en mij, zeg maar, gegroeid. Ja, dat kan. Wat kan jij toch smerig liggen? Wie, ik? Wat krijgen we nou zo? Nee, ik bedoel die mooie neef van u. Frik, lieg je, hè? Um... Nou, kom op, vertel je oom eens hoe je je leerlingetje... dat weer zo nodig in de maatschappij moest staan... hoe je haar er zo fantastisch hebt ingeluisterd. Oké, oké, okay, okay, dan vertel ik het toch even zelf... Mevrouw hier, Nancy uit Duitsland, moest zo nodig in het kader van haar leerproces ook nog in contact worden gebracht met een leuke man. Ja, waarom? Ja, niet? dus wat doet meneer hier, uw neef, ex-leraar maatschappijleer? Nou, nee. geen antwoord. Nou, u neef plaatst een advertentie voor onze onderduikster met de tekst... Uh, ...jonge Duitse vrouw, werkzaam in een derde wereldwinkel, knap, slank, romantisch, open haard, een lange wandeling langs het strand... Stop! Stop? Ja, volgorde in die tekst lijkt me geheel onjuist. Je steekt geen open haard aan om daarna een lange wandeling langs het strand te maken. Dan heb je wel een goed gat in je kop. Nou, dat kan dan wel aardig kloppen, want wie schrijft er onmiddellijk op die advertentie? Uh, de plaatselijke brandweers. Oh, ik? nee, helemaal niet. Meneer hier reflecteert op de advertentie. Op zijn eigen advertentie. Ik bedoel, dan ben je toch overrijd voor de eerste beste inrichting. Ja, jongens, neem me niet kwalijk. Nou, de... nee, maar het was heel lief bedoeld van vreemd. ik schreef die brief voor het geval dat Nancy geen respons zou krijgen. Dat zou een hele teleurstelling zijn als ze geen brieven zou krijgen. Ja, heel mooi van je. Met Freek. Ah, moeder, ja, die is er nog. Oom, het is voor u, uw zuster. Uh, je moeder, zul je bedoelen. Ja, spreekt u mij? Ja, wat? Ja, hij houdt van zijn vrouw en is verliefd op zijn vriendin. Wat? Nee, verder niks, nee. Hende, sloes, zo zit dat. Samen wijven begrijpen er ook helemaal niks van.